Er wordt rekening mee gehouden dat in Beni Walid leden van de familie van Muammar Gaddafi zich hebben verschanst. De Nederlander Klaas-Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesentaal Centrum. De 89-jarige oud-SS'er neemt de plaats in van de Honga Chanor Kepiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in Kamp Westerbork en van een speciaal commando dat verzetsmensen vermoordde.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 Het weer. Vannacht enkele buien. Het koelt af na een graad of 13. In de ochtend kans op wat mist. Morgen afwisselen zon, bewolking en buien. Het wordt zo'n 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A7 Heerenveen richting Groningen staat een file tussen de afrit Oosterwolde en Marum van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 NOS, NOS, Radio 1. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, de koninginrit van de Vuelta. Bauke Mollema kon niet vlammen op de Angliru. Wout Poels wel, hij werd tweede. Jammer, jammer, jammer dat hij het niet heeft aangedurfd om eerder te gaan. Want ja, met een overwinning op de Angliru, dan zet je je toch in een onsterfelijk rijtje hoor. Zometeen bel ik met Wout Poels en ook met Bauke Mollema. Ook op de laatste dag van de wereldkampioenschappen Atletiek kwam er geen goed oranje nieuws uit Zuid-Korea. De Nederlandse ploeg wist geen medaille te winnen. We hebben vooraf ingezet op vier top 8 posities. In het reëel zijn we niet gehaald. We zijn tot top gekomen. ...en twee uh, negende plaatsen. Dat is ondermaats. Omdat ook de roeiers geen potten konden breken bij hun WK in Bled en Slovenië... ...vragen we ons af of de chef de mission voor Londen, Maurits Hendricks... ...nog vertrouwen heeft in een medailleregen. Een oranje medailleregen natuurlijk. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de kwalificatiewedstrijd tegen Finland overmorgen. Wessie Snijder wil er ook niet te lang stilstaan bij die recordzeggen op San Marino. Ja goed, euh, met, met cijfers of, of, of, of records, daar zijn we uh, niet zo mee bezig. We zijn eerst op de FIFA-ranglijst, maar tegelijkertijd zegt dat ook niks. Want Spanje heeft uh, nog steeds die wereldbeker staan. Ja, voorlopig nog wel. U hoort Wesley Sneijder en ook Mark van Bommel. Verder bel ik met Richard Knopper, want gaat hij nou wel of niet spelen... bij de amateurs van Haaglandia Tot 11 uur in Langslijn. Lijn. Maar eerst tennis, want er wordt gespeeld natuurlijk in New York, de US Open. Marcella Mesker volgt voor ons dit toernooi. Goedenavond, Marcella. Goedenavond. Argentijn, uh, Juan Martin del Potro op de baan, Julien Beneteau. Uh, hoe gaat het, mensen? Nou ja, Het is natuurlijk weer ontzettend leuk om die Argentijn uit Tandil... Eh, Juan Martín del Potro te zien spelen. Vorig jaar was hij er niet bij. Toen zat hij met die Pols te blessuren. Maar het jaar daarvoor, dat was zo'n spectaculair jaar... toen won hij de US Open, versloeg hij en Federer en Nadal... en speelde een geweldig toernooi. Sloeg zich in de top 5 van de wereld. Ja, en een paar maanden later sloeg het noodlot toe... en heeft hij een jaar niet kunnen spelen met een Polsblessure. Hij is weer terug dit jaar, heeft eh, her en der glimpses laten zien van zijn vorm. Uh, nog niet de vorm van twee jaar terug toen hij hier dit toernooi won, maar ik moet zeggen, ik zit te kijken naar hem. Het is wel weer heel leuk om die moordende groundstrokes, die ongelooflijk harde voorhands uh, van hem te zien. En uh, hij heeft het zwaar. Het is een mooie wedstrijd. Hij speelt tegen de Fransman Gilles Simon. Uh, 6-4 voor Del Potro. Nu zojuist de tiebreak naar Simon. Ik verwacht hier een uh, hele lange wedstrijd, want uh, ook Simon is dit jaar een goed seizoen bezig. Is nummer 12 van de wereld. Del Potro is weer terug op 18. Die was zelfs helemaal richting uh, top 100 gevallen dit jaar... vanwege dat uh, jaar blessure leed. Dus uh, dit kan nog een hele mooie strijd gaan worden. Het is een leuke partij. Goed om te zien dat die uh, Del Potro er weer bij is. Ja, en dan op het centrecourt, Daar speelt inderdaad Julien Beneteau, een andere Fransman. En die speelt tegen de Amerikaan Andy Roddick. Roddick, de winnaar van 2003. Maar ja, dat is natuurlijk lang geleden, acht jaar geleden. En hij heeft een rampjaar gehad. Hij staat nu 21. Is voor het eerst in nou, een jaar of uh, 8, 9 is die buiten de top 10 gevallen. Hij heeft uh, blessuren geleed gekend het hele seizoen. Hij is afgegleden op de wereldranglijst, weinig gewonnen. Hij heeft in ieder geval het contact met die, met die big four, met, die, met de grote jongens verloren. En zoekt natuurlijk eerherstel. Nou, dat lukt aardig. Hij staat uh, twee sets tegen 0 voor. 6-1 en uh, 6-4 voor Andy Roddick tweede Zet nu 4-3 voor Benny Tood, gaat op service. Dus in principe heeft de Amerikaan deze partij toch redelijk in de hand. Oké, okay, we horen je later weer. Marcella Metzker was dat over de US Open in New York. Ga praten over wielrennen, want Wout Poels bewees in de Ronde van Spanje alweer dat hij mee kan met de beste klimmers. Hij hoefde alleen de nieuwe klasse Juan José Cobo voort te laten gaan. Hou nu de telefoon, Wout. Goedenavond. Goedenavond. Wat moet jij een, een lekker gevoel hebben? Een voldaan gevoel? Ja, inderdaad. Een, een heel voldaan gevoel, ja. Maar, maar um, want je wordt tweede. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie. Maar ik zag je ook een beetje op je stuur slaan. Nou ja, in ieder geval een beweging maken van... Potverdorie, ik had willen winnen. Of klopt dat niet? Ja, inderdaad. Ik, uh, ik, ik had het gevoel dat er wat meer in had gezeten, maar... Uh... Maar Corbe, die ging al, uh, echt al heel vroeg aan op, uh, op die schotklin natuurlijk. En uh, ja, dan was het de gok nemen of, uh, of meegaan en je uh, opblazen of meegaan en je blijft goed. En uh, ja, die gok durfde ik nog niet te nemen. Dus, uh, dus toen voor de tweede plek gereden. Maar je benen voelden wel goed aan. Je, je had het wellicht kunnen proberen, maar je durfde het niet eigenlijk. Je durfde het niet aan. Uh, nee, ja, toen hij ging dat vond ik eigenlijk uh, voor mezelf nog te vroeg. En... Uh... Ik moet me op de, dit soort klimmen ook nog een beetje leren kennen wat ik wel en wat ik niet kan. En, uh, dus ja, dat was een beetje een gok, maar uh, de benen voelden op zich wel, uh, wel goed aan. Ja, want Jan die, die Roe dat is echt een, een, een beest van een beklimming. Uh, hoe heb je die ervaren? Ja, er werd, er werd heel veel over geschreven en ja. over gezegd dat het echt een hele zware klim was. En uh, ja, dat klopt, uh, dat klopt eigenlijk allemaal. Het was echt, uh, echt heel stijl en uh, ja, wel afzien. Als je dit kan, kan je alles aan, hè? Zo'n beetje. Toch? Ja, ik hoop het wel. Het zal wel mooi zijn. Ja, gisteren vierde, vandaag tweede. In een supervorm zit je. Ja, inderdaad. dat ook heb ik ook al een keertje tweede in de tappen geworden. En uh, nou tiende in het, uh, in, het, in het klassement natuurlijk. Dus ja, het, uh, het gaat allemaal heel goed. En uh, hopelijk kunnen we dat uh, nog een week vasthouden. Ja, dan kijk ik naar het algemeen klassement. Sta je tiende. Ja, dan ga je je ja. eigenlijk afvragen waar heb je dat te liggen uh, ja, ik heb het laten liggen in de eerste week in de eerste bergetap of uh, heuveletap eigenlijk. En toen was het, uh, had ik denk nog een beetje moeite, moeite met de hitte. Maar, uh, maar goed, we uh, verloren kunnen de laatste drie minuten. Maar uh, ja, niks aan te doen. Maar goed, je, je laat je zien. Uh, je staat tiende. Wat zit, wat, wat zit er nog voor jou in het vat? Uh, nou ja, Ik hoop natuurlijk uh, dat ik die tiende plek uh, vast kan houden tot met de ritten. En dan, uh, dat zou heel mooi zijn. Oké. Okay. Wout, heel veel succes. Wellicht spreken we elkaar volgende week, als je inderdaad in die top 10 eindigt in, uh, okay. in Madrid. Dat is goed. Succes komende week. Dank je wel. Wout Poels was dat. Hij kwam als tweede aan daar bovenop op die uh, Angliru, die gevreesde berg inmiddels aangeschoven. Aard 4 houten. Uh, Aard. Uh, ja, kan er nog wat beter bij Wout uh, Poels? Ik denk het niet. Het, Op dit lamp, moment. het lampje doet het niet, maar je hoorde nee. wel. Ja, er was een beetje verwarring in de studio. Ja. Nee, dat maakt niet uit. We praten gewoon. Ja. ja, ja. beter kun je misschien achteraf altijd. Op dit moment uh, denk ik dat hij echt in een, in een vorm zit en in een ontwikkeling zit... die stormachtig is dit jaar. Heel goed begonnen in het voorjaar. En, en alles wat hij vorig jaar eigenlijk liet zien... en waar mogelijkheden zaten, waar hij zichzelf ook een beetje verbaasde, waar hij nog een beetje terughoudend was in sommige aanvallen... Eh, komt hij langzaam tot een besef... dat hij gewoon wel echt een hele goede wielrenner is. en, en, en Zeker op lastig terrein. Een bergopterrein. Een Angliroet die een ongelofelijke klim is... en altijd zou blijven... Eh, dat je twee kilometer aan een stuk... bijna aan 20% procent zit te klimmen. En dan vervolgens wordt het gewoon weer 10%. procent. Ja. Dat is al genoeg. <lacht> dan krijg je dat er nog eventjes tussendoor... als, als, als, als toetje. Ja. En dat, dat is natuurlijk geweldig als je dan... De klassementsrenners die voor het klassement gaan, die de bergen al hebben bewezen daar te staan. Als hij die allemaal klopt, stuk voor stuk. Ik bedoel, uh, ja, hij rijdt gewoon langs of heen. Ik bedoel, wat moeten we nog meer zeggen? Dit, dit is de ronde waar of naartoe gepikt heeft. En Wiggins die ervoor gaat, Van den Broeke die uit de Tour komt. Is, is hij... dat ook, ook een beetje die onbevangenheid die je dan hebt? Misschien? Ja, toch, en ook, het is gewoon een klasse. Het is een bepaalde klasse die een atleet bezit en een topsporter heeft. En hij heeft het dus. En uh, hij heeft dat in zich om dat trekje wat hij heeft, dat, dat kleine, ik noem het een pisverzetje vaak. Ik vraag ook wel eens: zet is een tandje bij, joh. En dan moet hij altijd wel al lachen. Maar dat is ook zijn, dat is zijn kracht, dat is zijn wapen. En daarom kun je ook in die langere beklimmingen. ook veel langere steady state uh, in een goed tempo. Een tempo wat Wiggins en Vroom de laatste dagen hebben we laten zien met z'n tweeën. Eigenlijk het pelotonnetje ja, controleren. Dat kan hij goed aan. Hij houdt ook iedere keer over. Uh, heeft overschot. In de sprintjes is hij altijd bij de eerste. Ja, dat is een, een sterk punt voor, voor een wielrenner in een grote ronde. Ja. Um, uh, deze etappe, dat was, er is natuurlijk heel veel over gezegd, over geschreven. Vooraf die Ang Midische Roe, Mythische Berg werd het al genoemd. Hoe heb jij eens te kijken naar deze? Rit? Nou, ik heb een beetje verbaasd toch ook weer dat er toch weer twintig man binnen zijn in een vrij kort tijdbestek. Dus wat je gewoon wel ziet, dat die top heel dicht bij elkaar zit. Hè. Een Bouke die, uh, die er net achter zit, die, die het gat ook wel niet kan overbruggen... maar ook niet veel tijd verliest. Hè, dus iedereen is wel um, toch wel heel erg op zijn hoede door, door, door voorzichtig te rijden. In die zin dat je, op het moment dat je gelost wordt, temper je te hoog ligt... dan is het niet pompen of verzuipen, nee, dan is het... Consolideren, uh, 20 seconden laten gaan en dan je eigen tempo op je limiet gaan verder rijden naar boven. Ja. En dat zie je gewoon ook 20 man doen. En dat hebben we in de laatste jaren, zeker in de Verwelten, wel minder gezien. Dat, ja, dat de top 10 meedoet voor een klassement en de rest al lang niet meer. Die staan op uh, pff, 15 minuten of meer. En nu zie je ook gewoon echt dat, uh, dat alles heel dicht bij elkaar blijft zitten. En maar zelfs op zo'n berg als vandaag. Ja. Ja, is had je een Cobo daar verwacht? Nee, nee. Nee. nee. Ik had hem niet, uh, na nou, gisteren had ik. Hij overtuigde mij gisteren niet met zijn aanval. Hij heeft daar wel, uh, wel gestreden en de rest heeft er echt wel achteraan zitten rijden. Maar ik vond het uh, dat hij heel diep moest gaan. En dan verwacht je dat niet op deze berg vandaag nog een keer. En dat heb ik wel verbaasd. Ja. Oké, okay, nou goed. Je zei het al, Bouke Molma, Hij kon niet mee met de allerbeste renners vandaag. Moest 1 minuut 35 toegeven op die dag weer naar Kobo. Uh, Bouke, goedenavond. Hoe was jouw dag? Uh, zwaar. Het was een hele zware slot. vooral uh, tot, tot, tot de laatste zeven kilometer voelde ik, me, voelde ik me goed, maar het steile deel ja, was net niet, net niet uh, zeg maar de superbenen waar, waar, waarop ik gehoopt had. En dan, ja, dan zat er denk ik met de negende plek uh, niet, niet meer in dan dat, dus dat, ja, goed, dat is jammer, maar goed, uh, ook niet, ook niet ontevreden. Uh, als we de etappe even kort doornemen op weg naar die Angliru, die gevreesde Angliru. hoe ging het toen? Uh, nou ja, de eerste klim, klim daarvoor die heel stel was, dat, uh, dat ging eigenlijk heel goed. En, toen kwam er een best gevaarlijke afdaling, dat, dat wist ik omdat uh, Carlos Barredo, die, die komt hier uit de buurt. Dus die had dat, uh, goed, uh, goed, ons goed geïnformeerd en ik zat daar eigenlijk goed bij de eerste 6, eerste 7 renders denk ik. Dus uh, nooit in de problemen geweest daar. Meteen onderaan uh, ja, begint Liekikas uh, van een strak tempo te rijden. Eigenlijk tot, uh, tot, tot de koers echt, echt ontploft ploft op het stijle deel. Ja, uh, Die Ang hè, we hebben er heel veel over gehoord, over gelezen. Uh, wat voor verhalen had jij van tevoren gehoord? Nou ja, ik denk dezelfde dus verhalen die iedereen gehoord had. Het een super lastige klim was een van de, van de stelste, denk ik, uh, en zwaarste in, uh, in, in Europa, denk ik. En uh, ja, het rijdt niet voor niets uh, dat iedereen met een compacte, met een uh, heel klein verzet uh, omhoog rijdt. Ja, en, en de, al die verhalen die klopten ook daadwerkelijk. Ja, ja, ja, het was gewoon een hele lastige klim. En uh, vooral, uh, ik denk van kilometer drie tot kilometer 2 was het echt, echt super stijl Daar uh, kom je, ja, was je bijna, bijna landelijk nog sneller geweest uh, dan met de fiets. <laughs> maar dat, uh, ja, daar zat iedereen, denk ik. En, uh, voor de rest was het op zich, uh, ja... Het was ook heel stijl, maar goed, die stukken van uh, 13, 14, 15 procent, die, die lopen dan relatief uh, lopen die nog wel redelijk. En uh, wij waren je even kwijt, uh, tenminste, we hebben geen beelden gezien, want de, de motoren vielen voor mij om, want die stonden ook zo'n beetje stil. Uh, ja. Is het dan echt knokken voor jezelf, of krijg je nog wat mee uh, van, de, van de koers? Nou goed, ik had wel gezien dat Kobo aanviel eigenlijk, dat was ja. het moment dat... Uh, dat... Eigenlijk mijn groep uit elkaar spat en ik zat net achter uh, Nibali, die, die meer of meer gat liet vallen en dat kreeg ik niet, uh, niet snel genoeg dicht. En uh, ja, goed, ik zag een paar kilometer lang dat groepje van van weekend, zeg maar, vlak, uh, vlak voor me rijden. En daar kon, kon ik helaas net niet meer bij aanpikken. En voor de rest, ja, goed, die, die motoren die uh, op het de steile deel, ja, ik moest er ook eigenlijk omheen. Uh, Vaak, uh, uh, nou ja, niet, niet in de remmen dan, maar wel uh, goed opletten. Zeg maar. Ook voor auto's en motoren die, uh, die stilstonden. Ze dus was nog even, uh, even hectisch. Ja, en een gekke huis, hè? dat publiek. Het was echt. Uh, het leek wel Albuest ja. in het kwadraat. Ja, ja, ja, ja dat was wel, wel mooi, maar nee, ik denk dat al wat dat betreft wel een stuk, uh, stuk meer publiek nog was. Dus, nou ja, uh, meer, dat begrijp ik. Maar, maar zo gevaarlijk, zo op die weg. Het leek alsof ze iedereen hinderde bijna. Ja, nou, op zich had ik zelf van het publiek eigenlijk weinig last. Uh, ik had alleen wel, uh, wel een keer een duurtje willen hebben, dat was jammer. Maar voor de rest, uh, ja, alleen die, die motoren en die auto's. Want ik, ik zat dan ook vlak achter zo'n groepje voor me. Dus dan, dan wilden ze mij soms weer voorbij. En dan, dan stonden we stil. Dus dat was niet echt, echt fijn. Maar goed, dat had op zich niet, uh, niet echt verschil gemaakt. Nou, kortom, uh, je komt boven als negende. 1-35 uh, van de winnaar. Uh, Wiggins in zicht, uh, Kobo is nu de leider. Uh, ja. 50 seconden sta je van, uh, van het podium, moet ik zeggen. Hoe zie je je kansen nu? Ja, nou ja, goed. Uh, de Vier pack is nog steeds mooi, maar ja, je weet nooit wat er uh, kan gebeuren de komende week nog. Het zijn nog uh, steeds zes tot Madrid en, en één aankomst uh, bergop uh, nog. Dus ja... Ik hoop dat ik me dan uh, heel goed voel en, en misschien nog me uh, kan onderscheiden. Dus dat, uh, dat gaan we zien. Oké, okay, Bouke, we gaan het uh, in de gaten houden. Natuurlijk de hele week weer volgen. En ik hoop je volgende week nog even te spreken als je daar op het podium staat in Madrid. Ja, dat, dat hoop ik ook. Laten we dat afspreken. Dankjewel, Bouke, en uh, succes de komende week. Oké, okay, geen dank. Ja, Bouke Morma, dus, uh, aardvierhouten. Uh, zie jij uh, Morma op het podium eindigen volgende week? Ja, het wordt, het wordt krap aan. Hè. Er komen wat... Uh wat kleine gaten in het klassement nu, wat betreft de, de, de kleine verschillen. Het zit nu 20, 40, 1 minuut 30. Mm -hmm. dat is 20, 20 seconden vroem, die de hele week al als, als, als knecht voor Wiggins... als semi-knecht wordt gebruikt, maar die nu gewoon weer voor Wiggins staat. Wiggins om 46, maar op 1,36. Dan Monfort 2,37, mensen op 3 minuten. Ja, er is nog er is, er is veel mogelijk en ook weer niks. Want ja, die, laat, die klim waar we het over hebben, dat is woensdag, ja. 6 kilometer... Wel lastig, wel stijl, maar 6 kilometer. En als je ziet hoe dicht het nu al bij elkaar zit. nadat we vandaag twee calls hebben gehad. voordat we de angli oprijden. Ja, dan, dan denk ik toch dat die verschillen niet zo heel groot zullen zijn. En dat, ja, dat, dat het een aantal renners toch van die top 10 gaan proberen alles of niks te spelen. en, en in de aanval gaan en zo'n klim ja, toch proberen. En dus hier een keer bonificatie te verdienen, dat scheelt wel. Ja, 20 seconden als ja. eerste en, en, en, en toch nog 12 erachter. Uh, dat gaat er echt wel meespelen. Dat heeft Kobo ontzettend in de kaart gespeeld. Gisteren uh, tweede. Uh, vandaag, ben je gisteren. daar voorstander van nou, eigenlijk, van die Want ja, Ze zijn er niet meer in de tour. Ik vind het wel opleveren. Ja. In die zin dat je, uh, dat je ook voor die derde plaats nog een ontzettend gevecht krijgt. Waardoor je ook nog, je moet ook tactisch nadenken... terwijl je met je kop onder je stuur zit... dat er nog eventjes uh, een paar seconden te verdelen zijn ja. op te meten. Waar je ja. nu hebt gezien ook al, in, in, we zijn 15 dagen ver dat je zo hard moet vechten voor die paar seconden per geop de winst te pakken... dan is zo'n derde en tweede en eerste plaats natuurlijk ontzettend interessant... om die extra secondes te pakken. Dus dat, uh, dat gaat er zeker meespelen dat, uh, dat woensdag echt wel de bepalende factor gaat zijn... wie de veld gaat winnen. Even nog over de tactiek, uh, wil ik iets vragen van de Raovenbankploeg vandaag. Uh, die stuurde uh, Baredo vooruit of, of hij ging er zelf vandoor. Uh, wat vond je ervan? Het was niet handiger om hem bij Mollema te laten... Nou, ik denk dat de, het, het hele, hele hoge tempo kan, kan Beredo niet aan. Dan moet, dan moet, hij moet te vroeg lossen. Dus de, in dat geval zit Mollema te snel alleen in de, in de voorste groep. Als er 15 man over zijn, zit hij alleen. En dat kan Beredo ook niet aan. Dus in dit geval was het op zich een hele goede set als Beredo vooruit is. En dan ligt het tempo net ietsje lager. En dan komt hij bij de groep terecht waar de scheiding al gebeurd is. Hè? Waar die 15 al bij elkaar zijn... En dat is op zich een goed uitgangspunt. Dan kun je okay. toch nog even net het kleine beetje te geven. Je kunt hem een bidon aanreiken. Je kunt ja, op die manier net even meer ondersteunend zijn... Dan, dan dat je van tevoren eigenlijk al weet dat je te vroeg eraf moest. En te vroeg moet lossen. En ja, daarentegen wat je zag, wat, wat vakantie deed, dat was toch wel een soort van vertrouwen naar, naar Wout Poels. Ook met Lakotin, die ook de hele week al uh, goed meedoet vooraan. Een, een tweede ploegmaat van Wout Poels, van vakantie uh -huh. Ja, die twee strijden goed mee samen. Die rijden ook het gat dicht. Die rijden ook op kop. Als we zagen wat, wat Pim Lichthout nog even aanhaalt... Uh, in zijn rood blauwe trui. Geweldig om te zien. Zo, ja. De voorlaatste klim. En er was toch al niet veel meer over van het hele peloton. Dus ja, dat, dat, dat gaf me ook een goed gevoel. Ik denk, hey, kijk, rijdt onze rood blauwe trui... op een heel lastig moment in de verweltaart. Toch een beetje een beslissende etappe... En die doet dit voor een ploegmaat. En dat vond ik wel heel mooi ja, te zien. Gaat er ja. niet zo slecht hè? met een heel duurreel. Nee, helemaal niet. Als je hier, als je hier niet. kijkt naar de voorwaardag. van de tevoren was dit een cruciale etappe. Uh, hier zou de winnaar worden bepaald. Dus Cobo gaat winnen uiteindelijk. Ja, ja, ja hij pakt toch hij heeft twint maar 20 seconden. En bonificaties op de meet. Hoeveel zijn dat er? Ja, 20. Ja, dus Daarom? het wordt nog heel erg spannend. Oké, okay, maar, maar gaat, erg erg gaat hij nou winnen of niet? Yeah. Nee. Ik <laughs> Jij Jij bent hier niet. kennen. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee. Oké, okay, dus Wiggins wordt het uiteindelijk alsnog. Nou ja, goed, als je met z'n als je twee ja. en drie staat, uit één team zijnde, dan, dan mag het niet zo zijn dat je in drie, finisht. Dan, dan moet er eentje... Zo van het podium prachtig zijn ja, hè? Ja, ja, ja. eentje oh. moet van het podium afvallen, in principe, door aan te vallen. Volgende week spreken we elkaar weer en dan weten we wie wint. Ja. Wie er heeft gewonnen. Dankjewel, Aard. Aard ja. Vierhout over... De ronde van Spanje, de Vuelta, het blijft daar dus toch spannend. We gaan weer even naar New York, naar Marcella Mesker. Uh, Marcella, je hebt nieuws over Rafael Nadal. Wat is er aan de hand? Ja, dit is heel opmerkelijk nieuws. Rafael Nadal, uh, na afloop van zijn wedstrijd in de persconferentie... hij won overigens in uh, drie sets van uh, David Nalbandian. Uh, hij zat in die persconferentie en uh, werd ineens onwel. Gleed van zijn stoel af. Dus midden in de perszaal, uh, voor alle journalisten, lag op de grond. En, en naar het schijnt uh, ja, had hij een full body cramp. Dus uh, kramp over zijn hele lichaam. Nou, fysio erbij, ijszakken om zijn nek en uh, nou ja, na enige consultatie. Ter natie kwam die weer overeind en kon die alweer lachen en zat hij achter de tafel. Maar um, ja hij viel dus een uh, soort van flauw met uh, allerlei krampen in zijn lichaam. Dus Echt uh, heel uh, goed uh, klinkt dat niet. Maar goed speelde hij wel in zijn wedstrijd tegen David Nalbandian. Want dat was nodig. Zijn oude rivaal, tegen wie hij vier keer had gespeeld. Twee om twee waren de onderlinge ontmoetingen. Had een tiebreak nodig in de eerste set. Moeilijke set, stond 5-3 achter. Won die tiebreak, toen 6-1. En toen weer een zware derde set, 7-5. Het was warm in New York. Uh, voor het eerst ook een hele zwoele dag. Dus misschien dat hij wat uh, te weinig heeft gedronken of misschien dat hij een tik mee heeft van het virusleed... wat er uh, zo al heerst in New York. Veel spelers zijn uh, ziek, uh, hebben zich teruggetrokken voor het toernooi... zijn ziek geworden, konden de wedstrijden niet uitspelen. Dus misschien heeft hij daar ook wat van te pakken. Maar het is in ieder geval opmerkelijk. Het is uh, nou ja, een kwartiertje geleden gebeurd... dus we zullen daar ongetwijfeld nog meer over horen. Maar we kunnen in ieder geval verwachten... dat hij wel weer de baan op komt voor zijn volgende ronde. Ja, kijk, hij heeft, dag, hij heeft een dag rust. Ja. Morgen. Dus hij komt echt weer helemaal bij. En dan speelt hij overmorgen pas een vierde ronde. Gelukkig maar. Marcella, bedankt. Tot zover. Yeah, yeah Alweer vijf jaar oud. Katie Tunstel, Suddenly I See. De afgelopen week stond in het teken van de wereldkampioenschappen... atletiek in Zuid-Korea en de WK Roeien in Slovenië in Bled... en de prestaties van de Nederlanders in beide toernooien... een klein jaar voor de Olympische Spelen... waren er nou niet echt om over naar huis te schrijven. Allereerst laat technisch directeur van de atletiek-unie Peter Verlooy zijn licht schijnen over de WK-atletiek in Degu.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 Ja, we gaan uh, verder praten over dat WK, uh, Allereerst, met uh, Maurits Hendricks. de chef de mission van de Olympische Spelen in Londen van 2012. Uh, Maurits, goedenavond. Goedenavond. Uh, hoe heb je het WK gevolgd in Zuid-Korea? Nou, van afstand, want ik was bij het uh, WK Roeje in ja. bled, dus uh, via de televisie. Ja, en, en kan je uh, spreken, wat, wat, wat zijn de meevallers en de tegenvallers uh, voor jou? Nou goed, over het algemeen uh, is het zoals Peter Verlooy het terecht aangeeft, is onder de maat. Uh, er zitten natuurlijk wel een paar lichtpuntjes aan en uh, er zit zeer zeker ook een situatie dat uh, Terwijl die Martino niet fit was en niet op, op niveau heeft kunnen presteren. Ja, maar, maar wat, wat dat zijn dat de echte lichtpunten en... voor jou? Ja. Nou, Daphne Schippers is, is natuurlijk een, een bijzondere prestatie. We moeten wel uh, goed voor ogen houden dat dat een hele jonge atleet is. Een meisje van 19 jaar die een geweldig jaar doormaakt. En uh, daar nou niet alle hoop meteen op vestigen. En ik denk dat Elke en toch toch ook weer heeft laten zien... dat hij echt uh, met een geweldige progressie bezig is. Ja, dat zijn de lichtpunten inderdaad. Yvonne Hak bijvoorbeeld, hè? Dat is, uh, die, de, de Daphne Schippers van vorig jaar bij wijze van spreken. Ja, die valt er wat tegen. Is dat dan weer echt een, een, een forse tegenvaller? Bijvoorbeeld zij in de Je ziet bij Atletiek dat je af en toe. heb je zo'n soort prestaties. als van Yvonne Hak uh, vorig jaar. Het uh, jaar daarvoor hadden we Hoogspringer. die uh, goed uh, meedeed op de WK. Uh, het, het blijken dan uh, toch incidenten te zijn. en niet tot een constante topprestatie te leiden. En dat is natuurlijk voor, voor de, de Atletiek geen goede situatie. Maar is dat er misschien ook uh, daarin een specifieke sport dat het juist daarin heel moeilijk is om ja, een constante factor ergens te hebben? Dat nou het niveau ja, dat zo de hoog de is wereldwijd? Dat is het bij alle topsport. Uh, de rest van de wereld zit ook niet stil. En je hebt met, uh, met enorm zware concurrentie te maken. Dat is in Atletiek is natuurlijk zeer zeker het geval. Ja, um, twee medailles in Londen, dat is de doelstelling van de Atletiek Unie. Is dat haanbare kaart? Nou, als we de signalen tot nu toe lezen, dan, dan zijn we daar ver van verwijderd. Ja, en dat is een tegenvaller gewoon. Nou ja, dat is het zeer zeker. Ik denk wel dat uh, we hebben de gelukkige situatie dat uh, Chorando Martina voor Nederland uitkomt. En dat is natuurlijk een atleet die heeft laten zien dat hij uh, podiumwaardig is. Uh, ik hoop dat hij uh, fit wordt en uh, zijn training goed op kan pakken, zodat hij uh, uiteindelijk weer op dat niveau komt. Ja, Goed, dan het WK Roei in Slovenië. Uh, daar was je zelf dus uh, aanwezig in Bled in Slovenië. Dus, maar uh, ook daar was uh, wisselend succes... We gaan even luisteren naar de bondscoach, de neem In principe uh, kwalificeren zich hier uh, boten of nomineren zich uh, hier boten in, in, in plaats van personen. Uh, en de selectie is eigenlijk ook in, in het Olympisch jaar is die weer open. Mensen moeten wel wat uh, op zich laten zien. En hoe dat precies uh, zal gaan, natuurlijk moeten we, moeten we eerst even gewoon evalueren. Wat hebben, wat hebben we gezien en wat is de kwaliteit van de verschillende ploegen en uh, wat is de optimale route naar Londen. Ja, er waren daar wel Olympische nominaties. Geen medailles, althans niet in de Olympische klasse. Ja, dat, dat, dat is tegen Nederland toch ook een, een forse tegenvaller. Ja, goed. Ik vind bij roeien zit er zeer zeker een lichtpunt, omdat het, uh, we niet vaak hebben meegemaakt in de historie dat zich uh, vier boten genomineerd hebben voor de Spelen. Drie zijn daar overigens van gekwalificeerd, de andere moet nog vormbehoud tonen vorig jaar. Okay. Dat is een, een hele rijke oogst. Dat komt denk ik wel voort uit uh, de veranderingen die na Beijing zijn doorgevoerd in het roeiprogramma, waarbij. Alle roeiers, um, um, bijna alle roeiers, uh, verplicht naar, uh, naar Amsterdam zijn verhuisd. en in een fulltime trainingsprogramma op de bosbaan zitten. Je ziet dat die selectie dus breder is geworden. Met name bij de zware mannen leidt dat uh, tot kwalificatie van meerdere boten. Dat is, een, dat is een hele goede vaststelling, die hebben we niet eerder gehad. Als je ziet ook in het roeien. dat toont ook de historie aan. dat daar in een jaar nog heel veel kan gebeuren. Dat heeft te maken met het feit, zoals René Meinders zegt. Dat zich boten kwalificeren en niet uh, atleten. En die boten die, die worden nog ingevuld in het komende jaar. Dus daar zit zeer zeker, uh, laat die prestatie ook wel een, uh, een positieve verwachting naar Londen zien. Ja, maar um, je ziet bijvoorbeeld ook de Holland 8, hè? De, de mannen. Dat is toch het vlaggenschip, dat wordt dan zesde. Allemaal goede roeiers aan zich. Alleen het klopt er niet. Uh, juist op het moment dat het moet gebeuren. Ja, nou, ik denk dat je in zijn algemeenheid kan zeggen dat, uh, dat de prestaties in, in de finale slecht waren. In de finale slecht waren, dus ze hebben zich wel op dat niveau geroeid dat ze zich plaatsen voor die finales. Maar op de finale zelf uh, heeft eigenlijk geen boot zijn optimale niveau gehaald. En dat, uh, daar hebben ze nu nog een jaar voor om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, maar René Meijers had het al over de optimale route naar Londen. Uh, ben jij er dan bij betrokken of is dat echt iets wat nu bij de roeibond ligt? Nou ja, de, de evaluaties die doen we zeer gedetailleerd met uh, technische leiding van bonden. Dat, dat doen we bij alle programma's. En daar waar, um, waar we zien dat er nog een verandering in het programma moet komen... of een intensivering, zullen we er alles aan doen om dat mogelijk te maken. En dat zijn, uh, dat zijn hele gedetailleerde gesprekken die we met elkaar voeren daarover. Ja, de daar je dus echt wel bij betrokken. Vorige maand ook al twee WK's, hè, zwemmen, uh, WK Judo... Uh, bij de toernooi ben je er geweest. Uh, kan, kan, je, kan je iets zeggen over de prestaties van de Nederlanders? Ja, ik, ik vind eigenlijk überhaupt dat de zomaar goed is gegaan. Hoor. Zwemmen heeft natuurlijk laten zien dat uh, ook weer een verbreding van het programma. En veel meer finale plaatsen uh, en ook uh, podiumplaatsen. Dus het zwemprogramma heeft echt uh, zijn visitekaartje afgegeven. Ja. In B10 hebben we één uh, medaille gehaald uh, bij het lange baan zwemmen en uh, bij het 50 meter zwemmen. En uh, dat waren er nu in Shanghai vijf op de Olympische disciplines. Dus dat is echt wel een, een, een behoorlijke uh, kwaliteitsverbetering. Mooi programma wat Jacob Verharen daar draait. Judo um, zet in op drie medailles. En um, uh, ja was eigenlijk, denk ik, uh, goed aanwezig in Parijs. Uh, waren het niet dat, dat Henk Grol uh, niet aan, aan de verwachtingen heeft voldaan... maar dat is natuurlijk wel een, een judoka die, uh, die zeer zeker naar Londen uh, om de medailles mee kan gaan doen. Dus dat zijn positieve vaststellingen. Er komt nog bij Zeilen, hè, die op Olympisch water zeilden in Weymouth, ook vijf medailles gewonnen. Uh, en de beide hockeyploegen hebben zich overtuigend geplaatst. Dus al, al met al hebben we hebben een goede zomer... En, ja, ben je tevreden over, over zeg maar de, de olympische poeg? als je even kijkt naar deze zomer? Ja dat toch is man? wel heel, heel generiek als je ja, ja, de olympische ploeg hebt, we praten natuurlijk gewoon over, over sportprogramma's en, en dan zien we gelukkig dat, dat een groot aantal uh, olympische sporten goed gepresteerd hebben deze zomer, dus daar, daar ben ja. ik zeer zeker positief over. Uh, maar is het ook niet zo dat je een jaar voor de Spelen bij wereldkampioenschappen toch eigenlijk wel een medaille moet, moet kunnen halen of moet halen om Olympisch kampioen te worden het jaar erna? Het verschilt een beetje per sport. Hè. Um, nogmaals, je ziet bij Rui, zie je dat er in een jaar... Uh, dat heeft de historie echt wel laten zien, heel veel mogelijk is. Uh, dat je echt nog uh, een paar plaatsen op kan schuiven. Ik denk dat bij sporten als, uh, als atletiek dat, uh, dat veel moeilijker is. Ja. Ik vraag me dan af, moeten we dan ons, ons, ons zorgen gaan maken? Over... Uh, maar dat doe, dat doe ik niet. We werken gewoon uh, elke dag hard met, uh, samen met uh, de technische directeur en de bondscoaches. Om te zorgen dat we elke dag uh, de goede dingen doen. En uh, dat, dat is ook het enige wat we kunnen doen. Daar werken we hard aan. En daar, uh, ja, daar, daar, ben, ik, uh, daar ben ik heel positief ja. over. Oordelen doen we pas na de Olympische Spelen natuurlijk. Uh, toch nog even uh, het hockey. Uh, want dat is toch jouw sport hè. Je zei overtuigd geplaatst. Nederlandse mannen en, en de vrouwen bij uh, de aantekening wel moet worden gedaan dat de mannen wellicht iets komen voor een Olympisch kampioenschap? Nou, ik denk dat die een grote stap gezet hebben. Uh, die hebben echt wel laten zien dat ze, uh, dat ze weer bij de wereldtop horen... en ook uh, een, een, een aanvallende speelstijl hebben... waarmee ze het resultaat echt zelf af willen dwingen. Ik denk ook dat het duidelijk is geworden... dat ze in ieder geval ten opzichte van Duitsland... en ik denk ook wel Australië. Mm -hmm. Dat zijn wel twee ploegen die, die ik op dit moment boven Nederland... Uh, denk dat, uh, dat daar nog een, een, een behoorlijke stap gemaakt moet worden om, om het uh, ook die ploegen moeilijk te maken. Uh, de dames is, uh, is een ander verhaal, daar is die top ook wat minder breed. Die hebben eigenlijk uh, voornamelijk te maken met, uh, met de tegenstand van Argentinië, uh, maar hebben in ieder geval laten zien dat ze in Europa de beste zijn. Okay. Nou, we gaan het uh, meemaken. Het komende jaar wordt spannend en, en een heel druk, daar, druk jaar weer voor jou, Maris Hendricks, chef de Bichon voor uh, Londen. Dank je wel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in New York bij de Open-Amerikaanse Tenniskampioenschappen heeft de als tweede geplaatste Spanjaard Ralf van der Dal. Zich, zich dus moeilijk. Geplaatst voor de vierde ronde, maar ging erna pas onderuit tijdens de persconferentie. Marcella Mesker uh, vertelde ons dat zojuist. Marcella, uh, vertel nog eens even. Uh, was het nou een makkelijke overwinning voor Nadal? Of uh, overtuigend in ieder geval? Nou. Overtuigend in die zin, het, uh, het was een straight set. Dus in een best-of-five, als je in drie sets kunt winnen... dan, uh, ja, dan is dat toch redelijk comfortabel. Moest een breekachterstand uh, goedmaken in de eerste set. Uh, dus die was zwaar, die eerste set. We weten ook van Nabal Neon, voormalig nummer drie van de wereld. Een man die ook uh, ja, op de baan heel veel uitstraling heeft. Uh, Nadal en Federer ook in hetzelfde toernooi in het verleden heeft verslagen. Dus die kan echt wel wat. Hij heeft een prachtige, simpele... Uh, maar hele goede techniek. Alleen, ja, hij is wat ouder geworden. Hij is er een tijd uit geweest... Ik moet ook eerlijk zeggen, hij is gewoon ook een beetje te dik. Hij is een stapje langzamer dan dat hij was. Ja, so dat je zag te je voort. ook. Dan kort te ja, tegen Nadal. Ja, we horen dat vaak over de vrouwen. Van, oh god, een uh, uh, ja, beetje een paar kilo'tjes te veel. Maar uh, laten we eens naar Dal van David Nalbandian kijken. Altijd een stevige jongen geweest. Veel spieren, heel sterk. Maar nu toch uh, iets te veel uh, kilo'tjes bij zich. Maar eerste set speelde hij voortreffelijk. Alleen tweede set, ja, dan is hij toch op. Toen was het 6-1 voor Nadal. En er dan op ervaringen. Wilskracht weet nou wel om dan nog een goede derde set uit te slepen. Maar al met al was het een goede test, denk ik, voor Nadal... die dat heel goed is doorgekomen. Ja, even naar de actualiteit van nu. Je sprak net al over Roddick tegen Beneteau. Heeft Roddick al de partij afgemaakt? Nou, hij staat uh, momenteel op uh, matchpoint. Dus dat uh, kan ieder moment gebeuren. 6-4 staat hij voor in de tiebreak. Van de derde set tegen Julien Beneteau. Nou, laat het puntje even meenemen. Roddick aan het net. En uh, die wordt dan uh, nog even gepasseerd. Dus dan komt dadelijk het tweede matchpoint aan. Uh, Roddick won de eerste twee sets al met 6-1 en 6-4. Daar domineerde die derde set. Speelt die Fransman Beneteau een uh, stuk beter. Een beetje zoals hij de laatste weken heeft gespeeld. Hij stond in de finale van winston Salem speelde hier ook een goed toernooi. En maakt het dus aan het eind van de partij Roddick nog heel erg lastig. Misschien kunnen we het tweede matchpuntje even meepakken. 6-5 voor Roddick. Beneteau serveert. Komt een tweede service aan. De eerste service gaat uit van Beneteau, die lange... Slanke Fransman. Goeie tweede service diep. dan gaat de rally. De voorhand van Beneteau die komt naar het net. Daar komt de passing En uh, die is goed genoeg. Want Beneteau mist aan het net over en uit. Dus Andy Roddick wint uh, net als Nadal in drie sets van Julien Beneteau. Dan uh, een opvallende naam in de vierde ronde. Gilles Muller uit Luxemburg. Wat is dat voor speler? Ja, Gilles Muller natuurlijk niet zo bekend. <laughs> dus zeker niet als je uit Luxemburg uh, komt. Uh, daar komen natuurlijk uh, weinig Wiel spelers vandaan. Wielrenners komen er vandaan. Wielrenners, juist ja, Dennis doet ze er uh, niet veel. Maar goed, hij staat wel al jaren in die top 100. Hij staat 68. Is uh, 28 jaar, speelt al jaren mee. En die US Open, daar doet hij het goed. Daar was hij als junior al een keer de kampioen. Dat was in 2001. 2005 maakte hij daar zijn debuut. Toen versloeg hij verrassend Andy Roddick. Nou, dat was een van de titelkandidaten. En in 2008 haalde hij zelfs de kwartfinale. Dus deze ondergrond, die hardcourts in New York... die liggen hem heel goed. Nou, waarom? Hij is groot, sterk, linkshandig, heeft een onwaarschijnlijk goede service. Nou ja, daar uh, lijkt hij dus heel erg veel mee te scoren. En hij won ook vrij eenvoudig 6-1, 6-4, 6-4 uh, van uh, Konitschin. Uh, redelijke loting natuurlijk in de derde ronde, maar uh, daarvoor had hij al van Ernst Goelbys gewonnen. Knappe overwinning. Hij staat nu in de vierde ronde tegenover Nadal. Kijk, en uh, die heeft net kamp gehad. Dus wie weet uh, zit er nog meer in het vat voor die Jill Muller uit uh, Luxemburg. Uh, de vrouwen. Uh, daar zijn al twee kwartfinalisten bekend geworden. Wie zijn dat? Ja, de Italiaanse Panetta en uh, de Duitse Angelique Kerber. Uh, beetje verrassende namen. Nou ja, dat klopt, het ja. hele vrouwentoernooi is één grote verrassing op <laughs> uh, een paar namen na. Dus uh, ja, deze twee dames die hebben nu gewonnen, spelen tegen elkaar in de kwartfinale. Dus één van deze twee wordt de halve finaliste van de onderste helft uh, van de US Open. En uh, ja, Panetta, de Italiaanse, staat toch als 26e geplaatst. Heeft ook al een uh, aantal titels gewonnen in de carrière. Heeft veel ervaring, beetje Schiavone-achtig. Uh, ze is wat langer. Uh, slaat misschien wat harder en wat vlakker dan Schiavone. Maar heeft ook dat, uh, ja, dat, dat lepe Italiaanse spel tactisch goed, vast, uh, goede benen. Uh, ik zie uh, haar wel uh, ja, eigenlijk die halve finale bereiken. Nou, we zijn benieuwd. Uh, de komende nacht, welke partijen wil jij absoluut zien? Uh, nou... Ik moet zeggen, voor het eerst <laughs> vind ik de aantal partijen... Nou, die Murray, daar hebben we natuurlijk gisteren nacht zo lang naar zitten kijken... tegen uh, Robin Hazen, ja. een partij die net in 5-6 won. Dus daar hebben we een beetje genoeg van. Hij speelt tegen Feliciano Lopez. Nou, hij is natuurlijk favoriet in die partij. Um, maar daarna komt misschien een leuke vrouwenpartij. De als tweede geplaatste Vera uh, Zwanareva voormalig finaliste hier in New York. Die speelt tegen het nieuwe gezicht in het vrouwentennis, de jonge Duitse Sabine Lisicki ja. Halve finaliste op Wimbledon, als 22e geplaatst. Dus dat kan nog een leuke partij worden. Sabine Lissiki, eh, samen met Serena Williams... beschikt ze over de beste service in het vrouwencircuit. Dus op deze hardcore-banen komt dat heel goed uit. Ze heeft net ook een toernooi gewonnen. Het voorafgaand aan de US Open is bijzonder goed in vorm... Dus dit wordt misschien wel een hele zware pot voor Zwoner even En misschien wordt dit wel een hele verrassende overwinning ja. voor Lisicki. Dat zou er best in kunnen kan zitten. Ik je eigenlijk zeggen, tot slot, Marcella, dat dat hele vrouwautonoom heel erg open ligt. Met name de onderkant van het schema. Ja, de onderste helft, uh, Dat uh, de, ja, Reva zit daar, dus die Lissiki, de Samantha Stoser nog, nou ja, die Panetta. Uh, ik moet zeggen, bovenin is het sterker, want daar heb je Wozniacki ja. en je hebt Serena Williams, uh, Anna Ivanovic nog, Skiavone, Pavluchenkova. dus da dat is een stuk pittiger bovenin. Maar onderin is het, uh, ja, ik denk dat Reva als nummer twee zich in de handen wrijft, maar uh, ze moet het nog maar zien te winnen van Lissiki vanavond.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 Mensen vinden hem helemaal geweldig. James Morrison, slave to the music. Het elftal verzamelde zich vanochtend in de Amsterdam Arena... voor de eerste training richting de ek kwalificatiewedstrijd in Finland dinsdag. Maar het ging daar natuurlijk vooral nog over die 11-0-overwinning van vrijdag op San Marino. En dus sprak Bas Tichler nog even na met Mark van Bommel. Het is Mark San Marino geweest, maar toch is er veel en heel veel positiefs over gezegd. Omdat het namelijk een recordscore werd. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Ja, het, is inderdaad, het was inderdaad het recordscore. En er gebeurden een aantal leuke dingen op het veld. Nou dat proberen we altijd die uitvoering Proberen we altijd zo te doen. En dan nou kwam het er wel heel erg uh, goed uit. Maar we moeten het ook weer niet overdrijven. Het was natuurlijk wel San Marino. Maar van de andere kant, ik kan me ook wedstrijden herinneren... Uh, tegen kleinere landen die, uh, die niet zo leuk waren om naar te kijken. En, uh, en dit was het tegendeel. Maar dat is eigenlijk al vanaf het begin dat wij uh, na het EK 2008 begonnen... Uh, dat die wedstrijden die we spelen altijd met dezelfde intentie zijn. En jullie volgen ons uh, heel vaak als pech zijn. Je ziet alle trainingen. En dan komt het ook nog uit op het veld heel vaak. Ja, dat zijn wel de dingen waar je het voor doet, ja. Je speelt wel weer een record uit de boeken. Uh, dat zegt wel wat over deze generatie, over deze selectie. Want het regent records, nog even. En uh, alle records zijn van deze generatie. Met de grootste uitslag en de beste prestatie en de langste ongeslagen serie noem het maar op. Ja, maar dat, dat zijn hele mooie dingen voor achteraf. Daar ben je op dit moment niet zo mee bezig. Maar het zijn wel hele mooie records die je af en toe voorbij uh, ziet komen. Het natuurlijk... zegt wel wat over de generatie, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk. Maar we weten zelf ook dat we een hele goede groep hebben. Daaraan wil ook iedereen er heel erg graag bij zijn. En dat stralen we ook uit op elke training en in elke wedstrijd. En, en ik had het zelf ook, uh, een aantal wedstrijden dat ik er niet bij was. Ja, dan baal je toch ontzettend. En iedereen wil komen. En dat is ook wel een keer anders geweest. Dat je een oefenwedstrijd had dat je, dat je bij de club een zware, zware wedstrijden had. Dat je zei van ja, nou misschien is het wel verstandig om een wedstrijd over te slaan of om maar 45 minuten te spelen. Maar iedereen komt heel erg graag en dat stralen wij ook uit, wat ik al voor de vierde keer zeg, geloof ik. Maar, maar zo is het wel. Dat zal het wel echt waar zijn, ja. Ja, vaak is dat niet waar, maar dit is wel waar. Het is zelfs zo leuk dat spelers die al wat ouder zijn en ooit hebben gezegd... ik denk dat ik maar stop na het EK in 2012 misschien ook nog wel terugkomen op die mening, of niet? Ja, maar ik heb nooit gezegd, het is goed dat je het vraagt... ik heb nooit gezegd dat ik stop na het EK in 2012. Ik heb alleen gezegd dat ik dan 35 jaar ben. <laughs> Oké, okay, dus je gaat gewoon door. Nee, dat weet ik niet, dat zien we dan wel. Maar uh, wij weten wel dat we op het EK heel ver uh, kunnen komen. En, en voor die titel... op het EK ook wel, dat is dus twee jaar later. Ja, maar op het WK in Zuid-Afrika hebben wij laten zien waartoe wij in staat zijn. Ook in die hele kwalificatiereeks daar naartoe. En daar zijn we nu weer mee bezig. En we willen echt wel met deze generatie wat, wat, wat winnen. En dat, dat gevoel hebben we ook dat dat kan. Um, het ziet eruit dat je volgende week ook weer in Italië gaat voetballen. Um, de, wat, wat is jouw kijk daarop? Op de staking die er is geweest en het probleem dat nu lijkt te zijn opgelost? Ja, weet ik niet. Ik heb er nog geen contact over gehad met, uh, met Milan. Maar de krant, als ik de Italiaanse krant mag geloven, maar Italiaans is niet best... Dan, dan zitten ze dichtbij bij een akkoord. Dat is nog niet definitief. Maar het zou wel goed zijn als we weer gaan spelen. Maar dan moet dat, dat probleem natuurlijk wel van tafel zijn. Want we hebben nog 38 wedstrijden en, en het EK blijft op dezelfde datum staan. Ja, nou begrijp ik al dat er een inhaalprogramma rond de kerst is gepland. Dat is alvast lekker. Ja, dat, maar dat bedoel ik. Je bent al een hele, hele voorbereiding onderweg om die competitie te starten. En natuurlijk, ik, ik snap ook heel goed waarom wij niet spelen. Maar dat brengt wel de, de druk op de agenda met zich mee... Waar, waar er maar heel weinig datums zijn. Ook met Interlands, Champions League en het aankomende EK... dat je heel weinig kan schuiven. Goed, na dat gesprek met Mark van Bommel, uh, ook dus over Italië... ging Bas Tichler naar Westie Sneijder... en vroeg hem naar zijn gevoel over de wedstrijd van vrijdag. Je ziet nu dat de kleine landjes, dat, dat, die zijn weg. Het is, het is niet allemaal meer zo makkelijk. Iedereen die weet wat, wat verdediger is, dat hebben ze ook ondertussen uitgevonden. San Marino ook, maar ik denk, dat wij, ik denk dat wij het gewoon uitstekend gedaan hebben. Om te zorgen dat we elke keer de drukte op hielden ook in, in, in de hoogste tempo speelden. En ja, dan kan je wel eens zo'n uitschieter ertussen hebben. Ja, is het een uitschieter? Of is dit gewoon het niveau? Nou, het is zeker ons niveau, maar je wint niet uh, elke keer tegen zo'n uh, zo zo ploeg met 11-0. Daar, daar, daar, daar heb je wel meer voor nodig. Ik bedoel, ik denk dat we ook heel veel, uh, heel veel geluk hebben gehad ook, hè? met bepaalde momenten. Moet je ook hebben, anders win je niet 11-0. Maar ik denk wel, wat ik net ook zeg, dat we continu erop zaten. En, en ze echt uh, vanaf minuut 1 eigenlijk, uh, ja, bij de strot gegrepen hebben. En, ook al wil zo'n ploeg verdedigen, ja, dan lukt dat niet. Als je de tempo zo hoog houdt en je speelt ze zo kapot, ja, dan, uh, dan gaan ze er heel makkelijk in. En het is maar San Marino, dat is een manier om het te benaderen. Een andere manier is, Oranje speelt alle records uit de boeken. Uh, wat is de waarheid? Nou ja, cijfers liegen niet, hè. Dus uh, ik denk dat we gewoon een fantastische groep hebben en... Uh, ja goed, met, met cijfers of, of, of, of records, daar zijn wij, zijn wij niet zo mee bezig. We zijn eerst op de FIFA-ranglijst, maar tegelijkertijd zegt dat ook niks. Want Spanje heeft nog steeds die wereldbeker staan, dus uh, dat zegt mij niet zoveel. En nou, ook nu zo'n 11-0 ja, is leuk, leuk voor de boeken, dat het de boeken ingaat, maar goed, dat zegt me ook niet zoveel. Ik bedoel... Uh, Dinsdag uh, was gewoon weer de volgende wedstrijd. En ja, dat zal een stuk lastiger worden. Ja. Jullie zijn fris en fit aan het begin van het seizoen. Nou, voordat deze microfoon aan stond, sprak je met een paar collega's mij. En toen zei je, ik voel me ook veel fitter eigenlijk dan de afgelopen jaren. Kun je uitleggen waarom? Nou ja, ik denk dat uh, zo'n zomer heeft toch wel een uh, behoorlijke impact En als je, als je lang doorgaat na een lang seizoen bij, bij de club... en je gaat nog eens door met of een toernooi of uh, een hoefencampagne ergens... en je hebt heel weinig vakantie... Dan, ja, dat, dat, dat kan je op gaan breken in de, in de voorbereiding. En ik heb nu voor het eerst een keer een lange vakantie gehad. En, ja, ik bedoel, ik voel me topfit. Dat, niet dat ik nu uh, kan zeggen dat ik fitter dan, dan, dan ooit ben. Maar ik ben wel, uh, op dit moment voel ik me uitstekend. En ook de cijfers, die geven dat aan. Ja, dit is dus het bewijs van het feit dat jullie te veel wedstrijden spelen in een jaar? Ja, misschien wel. Misschien wel. Zeker als je na, na zo'n lang seizoen nog een keer... Uh, wat ik zeg, een oefencampagne of een, of een toernooi... Wat, uh, ja, dat, dat gaat wel in de benen zitten. Bessie Snijder. Goed, we gaan naar voetbal in Indonesië. Daar kunnen wij ons tenminste nog niet veel van voorstellen. En uh, om dat beeld nog even wat te vertroebelen... de FIFA heeft de twee competities in Indonesië... voorlopig stilgelegd. Richard Knopper is speler van PSM Makassar... maar nu is hij in Nederland... omdat er in, in, in Indonesië toch niet wordt gevoetbald. Richard, goedenavond. Goedenavond. Uh, eerst maar zo over die twee competities. 19 clubs, waaronder die van jou, hebben zich ja. afgescheiden van de rest. Uh, leg dat eens uit. Hoe komt dat? Uh, ja, dit, ja, ik weet het, het echte verhaal ook niet helemaal achter. Het is wat ik daarvan gehoord heb. Is dat uh, ja, gewoon een hele ja, rijke zakenman uh, ja, het een beetje zat was uh, met uh, ja, de corruptie in het Indonesische voetbal. En dat hij een, uh, ja, een league op zichzelf wilde opstarten. Op om, uh, ja, om dat tegen te gaan en gewoon een, uh, ja, een eerlijk, uh, alle, alle wedstrijden eerlijk te laten verlopen. En betekent dat dat er bepaalde clubs niet zijn die er normaal gesproken wel in thuis horen? Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk dat er uh, in, in, in die eerste league die, de, die, de, die er al bestond... dat mm -hmm. daar ja, clubs in zitten die gewoon, uh, ja, daar misschien ook niet in thuis horen... en, en uh, ja, die dat ook misschien niet willen, maar omdat ze bang zijn om... Uh, ja, tegen in te gaan, toch zijn blijven steken in die eerste competitie, zeg maar. En heb je dan over kleine clubs of juist de grote? Nee, ook grote clubs. Ja. Dat was wel een risico natuurlijk. De clubs, ook de club waar ik nu onder contract ja, stond en gespeeld heb. Ja, er is toch een risico wat ze hebben genomen om over te stappen naar die nieuwe league. Want ja, voor hetzelfde geld... Uh, ja, had het, had het helemaal niks geworden en had het binnen twee weken opgegeven geworden. En ja, dan hadden ze gestaan natuurlijk. Ja, dus, maar goed, dat probleem is er dus nu, want de FIFA ja. is niet blij met die afscheiding. Hij heeft het nee. voetbal stilgelegd. Uh, en wat is daarvan het doel? Die wil terug, alles terug betouden? Uh, nou ja, het is zo. Ze willen in ieder geval één league. Ze willen geen twee concurrerende leagues in, in één land. Dat kan niet. en uh, ja, daarom hebben ze in uh, ja, april en mei hebben ze ingegrepen. En uh, ja, is mijn laatste wedstrijd op uh, 28 mei of 27 mei is mijn laatste wedstrijd geweest daar. Oh jee, en nu? Ja, dat, uh, dat weet ik ook niet. Ze zijn nog steeds bezig om, uh, om die nieuwe competitie op te starten. En uh, wat ik gehoord heb, wordt het net als bijvoorbeeld hier in Nederland dat je Eredivisie en Jupiler League hebt. Ja. Dat willen ze daar ook. Want er zijn geloof ik nu 70 clubs die. Uh, ja, die voor die league in aanmerking komen. Dus we moeten nu nog gaan bepalen welke daar in de, ja, in de hoogste divisie gaan spelen en welke in de onder. Ja, voor de goede en orde, ook... het, het seizoen was wel afgelopen. Uh, je hebt het seizoen wel afgemaakt? Uh, nee. Of loopt het anders daar in Indonesië? Nee, dat loopt anders. Omdat, wij, omdat die nieuwe league opgestart was, uh, zijn de wedstrijden in januari begonnen. Oh, okay. En uh, dat zou lopen tot 30 juli. En dan zouden we een stop hebben van ja, twee of drie weken. Omdat dan, uh, Verder, de, de ramen dan ook tussendoor kwam. En dan zouden we in september weer uh, de, de laatste 10-12 wedstrijden spelen van het seizoen. En dan zou het in november afgelopen zijn. Ja. Maar zover is het niet gekomen. Dus uh, ja, wat ik zeg, 27 mei was onze laatste wedstrijd. En uh, ja, dat was jammer. Nou goed, dus je moet nog even wachten. Uh, dus daarom ben je teruggegaan naar Nederland. Je wilde ja. gaan spelen bij Haaglandia in de toplassen zondag. Maar ik begreep dat dat ook niet doorgaat. Oké, okay. die... nou ja, ik Hoe zit dat? Uh, ik... Ik, ja, dat is dan is nieuw nieuws voor mij, maar, nee, maar <laughs> ik, heb wel heb je... mijn, ik heb wel mijn overschrijving aangevraagd naar Haaglandia omdat ik uh, ja, gewoon nog in afwachting zit van Indonesië. Oh, ja, maar ik omdat... dacht, jij had al moeten spelen voor Haaglandia maar dat, dat is nog niet gebeurd, toch of wel? Nee, nee, nee, ik heb nog niet nee oh, okay. Ik heb, nog niet nee, ik heb geen nieuws voor je, Richard, <laughs> laat het duidelijk zijn. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb gewoon uh, mijn overschrijving geregeld naar Haaglandia omdat ja. ik nu natuurlijk al 2,5 uh, ja, maand in Nederland ben. En ja, die, dat in Indonesië maar ja, blijft lopen en blijft lopen. En er komt nog steeds geen duidelijk verhaal van, joh, die en die datum gaan we weer van start en moet jij weer terug zijn. Dus ja, ik heb ook voordat ik naar Indonesië ging drie maanden bij Haaglandia meegetraind. En nu ja. uh, ja, doe ik dat weer. Nou, ik ben benieuwd hoe het afloopt. Uh, we gaan je er zeker nog een keertje over bellen. Riese Klopper, dankjewel. Yep, dankjewel. We zijn aan het einde van langslijn vandaag. En zo direct gaat hier op Radio 1 het oog op morgen verder natuurlijk weer gepresenteerd door John Jansen van Gaal. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag.